8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u straks meer van Frank de Graven van de medische orde van medisch specialisten... over het extra betalen voor een second opinion. En we bellen maar even met Sint Willebrood... waar café De Toffe Pier in lichte laaien staat. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten.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 In sint willebroort is vanochtend vroeg een café in brand gevlogen... nadat een auto tegen de gevel was gebotst. En de politie houdt rekening met opzet. Na de botsing tegen café De Toffe Peer sloegen de vlammen uit de ramen. De brandweer ontruimde enkele woningen. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant... is het vuur overgeslagen naar huizen achter het café. Ooggetuigen in sint willebroort zagen na de botsing twee mannen weglopen. Pas daarna zou de auto in brand zijn gevlogen.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 A long time. De buurman hielp de vrouw naar buiten en leende haar zijn telefoon en daarmee belde ze direct het alarmnummer. What's going on there? I've been en and I've been missing for 10 years and I'm I'm here I'm fine now. Eén vrouw had een baby bij zich toen ze uit het huis werd gehaald. Volgens ooggetuigen waren er meer kinderen in het huis. Redacteur Ryan Hermelijn in Washington. Zeker is dat er nu drie verdachten zijn opgepakt, alle drie broers. Na verluid is een van hen ook uh, de, uh, de vader van een van de kinderen die gevonden is bij een van de meisjes. De meisjes zijn nu naar het ziekenhuis gebracht. Ze, ze maken het volgens de politie naar omstandigheden goed. PostNL heeft in het eerste kwartaal een netto verlies geleden van 410 miljoen euro. Een jaar geleden was er nog 633 miljoen winst. Het verlies komt bijna helemaal voor rekening van de forse afschrijving op het belang in TNT Express. De omzet van PostNL was wel iets beter dan een jaar geleden.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 Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan onkosten voor mensen in geldnood. Iemand die zijn geldzaken niet zelf kan regelen... vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen... krijgt een bewindvoerder toegewezen. En als hij die niet kan betalen, doet de gemeente dat. Het geld daarvoor komt uit de pot bijzondere bijstand. Gemeenten hebben geen grip op die uitgaven. En even min op de stijging daarvan. Ze vinden dat ze mensen in geldnood beter zelf kunnen helpen... dan bewindvoerders. Branchevereniging BPBI voor de bewindvoerders. We hebben het over professionele bewindvoerders die meestal op het niveau van hbo functioneren. Ik zie niet in waarom die bewindvoerder niet in staat zou zijn om ook als er sprake is van schulden de zaak in goed vaarwater te, te, te leiden. Uit onderzoek in opdracht van de NOS blijkt dat nu tientallen procenten van de bijzondere bijstand opgaat aan deze onkosten. En dat was maar enkele procenten.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 En hoe is het op de weg? Wijn -Zwaan. Vanwege de bijvakantie is het beduidend minder druk op de weg dan gebruikelijk. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer fieden. Normaal gesproken is dat het dubbele. neemt niet weg dat er wel een paar bijzonderheden zijn. Want op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd voor Leende. Dat veroorzaakt 4 kilometer fieden. Een stuk groter zijn de problemen op de A15 van Rotterdam naar Gorkem. Tussen Papendrecht en Gorkem 11 kilometer fieden. Na een ongeluk is de weg daar helemaal dicht. Naar het oosten ja, kun je toch eens beter omrijden vanaf Ridderkerk... En en dat doe je dan over de A16 en de A59. de A20 bij Rotterdam, naar Gouda. Na een ongeluk tussen knopend Ketelplein en knopend polderplein 5 kilometer. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. En de A27, Gorkum richting Utrecht, tussen Noorderloos en knopend Everdingen, 7 kilometer. Door de aanrijding is de linkerrijstrook dicht. Wijland, dankjewel. We horen je zo weer. En minister Schippers heeft de medische wereld gevraagd mee te denken over bezuinigingen. Nou, dat hebben ze gedaan. U hoort het over anderhalve minuut.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 In sint willebroort staat Café de Toffe Peer in brand. Volgens de politie zou er wel eens opzet in het spel kunnen zijn. We hebben het vermoeden dat dat uh, mogelijk een brandstichting zou kunnen betreffen. Straks meer van de politie en ook de verslaggever ter plaatse. En de second opinion kost veel geld en levert maar zelden nieuwe inzichten op. En daarom moeten patiënten in het vervolg zelf meegaan betalen... aan zo'n vraag aan een tweede arts. Dat zegt voorzitter Frank de Graven van de Orde van Medisch Specialisten. Vanavond in het NCRV-programma Altijd Wat. Dat programma hield samen met het blad Arts en Auto... een onderzoek onder artsen. Frank de Grave, goedemorgen.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 suggesties die wij horen als wij vragen... naar mogelijkheden van, uh, van bezuinigingen. Over het algemeen zijn, dokters daar nog altijd gegarandeerd in. In de zin van, dat is een politiek debat... wat gevoerd wordt over de omvang van dat basispakket... Hè, wat we met z'n allen uh, voor verzekerd zijn... en met z'n allen betalen. Maar dit is wel een maatregel die ik veel hoor... waarvan dokters zeggen, ja, het is toch wel... In Toenemende mate, komt het voor? Tweede opinions, derde opinions, zelf, vaak in het buitenland. Eh, het leidt zelden of nooit tot een andere diagnose. Het kost veel geld. En is dat nou eigenlijk allemaal wel goede besteding van zorggeld? zorgeld? Hm. Waar gaat hem dat geld in zitten bij zo'n second opinion? Nou ja, omdat hetzelfde wordt gedaan als wat er gebeurt bij een eerste uh, bezoek aan een dokter. Dus het, het, het, het hele handig. onderzoek nog wordt nog weer overgedaan. Ja, dat is een, een tweede opinie. Hè. Dus wat, wat je doet, is je krijgt door de huisarts een verwijzing naar een specialist. Die gaat dat onderzoeken. En stel dat je een bepaald uh, probleem met een neuroloog onderzoekt. Uh, dat als je naar een seconde opinie gaat, ga je naar een ander ziekenhuis, dan een andere neuroloog. Ja, als die dan een opvatting moet maken, dan moet hij het onderzoek ook uh, helemaal over uh, doen. Ja, en u zegt eigenlijk dat uh, eerste onderzoek dat wordt al betaald uit het basispakket. Een tweede onderzoek dat moeten mensen dan deels maar zelf betalen. Nou ja, deels. En welke mate uh, dat moet dan. Door de politiek worden eh, bepaald, door de minister, door de Kamer. Maar dat er een soort drempel is, eh, want we bestaan het nogmaals, met z'n allen. Hè, voor als er al een duur onderzoek is geweest nog een keertje een onderzoek te doen, of eventueel nog weer een onderzoek, eh, dan zou het toch wel redelijk zijn dat daar een eigen bijdrage voor wordt gevraagd. Althans, zij vinden dat als orde van specialisten een van de beter verdedigbare maatregelen, want ze er moeten ervan uitgaan dat er dus maatregelen genomen moeten worden. Het zorgpakket het van anderen betaalbaar te houden. Maar dan zou dus een bezuinigingsvoorstel kunnen zijn, meneer de Graaf. Maar als ik goed beluister, dan klinkt er ook wel iets van. Nou, die drempel mag wel wat hoger voor zo'n second opinion. Dat, is komt dat er, zo Ja, daar komt het dus in feite op, op neer. Wij willen niet dat second opinions worden, worden verboden, maar wel dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd, al was het maar, om ook degene die die second opinion wil hebben toch even nog het gevoel te geven, ja, is het nou echt nodig... dat uh, we deze kosten uh, gaan maken die we uiteindelijk met zouden moeten betalen? Maar er zijn er natuurlijk mensen die dat heel makkelijk kunnen betalen... en mensen die dat minder makkelijk kunnen. Hoe wou u dat oplossen? Ja, dat is altijd een hevig probleem met een discussie over een eigen bijdrage. Dat geldt natuurlijk in de zorg uh, bijna altijd. Uh, als je veel geld hebt, kun je veel meer dingen doen. Kun je ook naar het buitenland gaan, kun je ook daar allerlei uh, medische handelingen laten verrichten... Dat is bijna een onoplosbaar probleem. Maar daarom zeg ik ook dat wij er niet voor zijn dat het helemaal wordt betaald. Ja. Maar dat er een eigen bijdrage komt. En hoe die eigen bijdrage dan voor je wordt gegeven, ja, uiteindelijk is dat een politieke afweging. Nou ja, ik vraag het natuurlijk ook omdat um, u in feite wilt bezuinigen op um, uw eigen tegenspraak. Hè? Want specialisten worden op deze manier ook gecontroleerd door, door collega's. Ja. Zo kun je het ook formuleren, maar het, het, het, het punt is dat er moet bezuinigd worden uh, bij alle maatregelen uh, om iets uit het basispakket te halen. Ja, kun je veel discussie uh, voeren. Dit is een van de weinige maatregelen die uh, in de achterban van medisch specialisten, maar breder ook bij dokters, veel wordt uh, gehoord van, goh, is dat nou eigenlijk wel allemaal een verstandige besteding van overheidsmiddelen uh, die we met z'n allen moeten betalen, zou daarna nou niet een bezuiniging kunnen worden gevonden. Goed. Helder, dank u wel. Frank de Graven van de Orde van Medisch Specialisten. 12 minuten over acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Beschermingsbewind, daar is iets mee aan de hand. Dat is bedoeld, dat beschermingsbewind, voor mensen die door lichamelijke of psychische omstandigheden niet zelf hun geldzaken kunnen regelen. Bijvoorbeeld gehandicapten of dementerende bejaarden. Maar de laatste jaren is daar ook een nieuwe groep weer bijgekomen, namelijk mensen met schulden. En gemeenten zijn daar helemaal niet blij mee. Hoorde u al eerder deze uitzending. En we gaan erover praten met wethouder Ineke Smit van Almere. Van Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Maar mevrouw Smit, de gemeente mag in dit soort gevallen de rekening betalen. Hoe zit dat in elkaar? Nou, <coughs> mensen die uh, onder beschermingsbewind geplaatst worden... Die dat kost heel veel geld. Ook de grafiekosten bij de kantonrechter, die moeten betaald worden. En die mensen hebben geen geld, al heel veel schulden. En dan betekent dat dat uit de bijzondere bijstand betaald moet worden. Ja. En dat is uh, echt kassa uh, ja. met een uitroepteken voor ons. Want in 2008 betaalden we als gemeente Almere nog maar 50.000 per jaar aan dit soort zaken. En uitgaande van de kosten op het eerste kwartaal 2013 wordt het al een miljoen ja. per even, jaar. Even voor de duidelijkheid, mevrouw Smit, de, de bewindvoerder wordt aangewezen door een kantonrechter. Ja, uh, zoals het nu gaat, spreekt de kantonrechter die onderbewindvoering uit. Uh, en dan zijn het meestal bureautjes die dat uitvoeren, die maken kosten. En die kosten worden verhaald uh, bij de gemeente, omdat de mensen zelf geen geld hebben. Is het beschermingsbewind wel voor al die mensen bedoeld? Uh, het is het in eerste instantie ter bescherming van uh, belangen van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking? Nou, Zo was het oorspronkelijk ook bedoeld. Maar nu is door een nieuwe wet die uh, eind maart in de Tweede Kamer is aangenomen... is die doelgroep enorm verruimd. Mm. En wij dat verklaart zijn als... ook uh, de, de stijging natuurlijk. Dat verklaart de enorme stijging. En rechters hebben daar al op geanticipeerd. Dus we zien dat al uh, die ruimere doelgroep verschijnen. De aanvragen daarvoor sinds uh, nou, zeg de tweede helft 2012. Maar wij als gemeente ben je ook gehouden aan een goede schuldhulpverlening. En als je in de schuldhulpverlening komt bij de gemeente... en je loopt het traject af, dan ben je in drie jaar ben je schuldenvrij. Um, en dan kan je samen met de klant bepalen... van moet je wel of niet onder beschermingswind? is dat verstandig. Um, maar als je nu iedereen die schulden heeft... Um, of het huis uitgezet dreigt te worden, via de rechter onder bewindvoering laat zetten, dan zit daar geen einde aan. Dus ja. mensen moeten daar veel langer zeg maar, um, in dat traject zitten ja. en met heel weinig geld rondkomen. Dus mevrouw Smit, u zegt dat is helemaal niet altijd nodig, dat je eerst de gang naar de rechter maakt en dan zo'n bewindvoerder aanstelt? Nee, dat is er niet in alle gevallen nodig. Alleen Wij vinden dat echt alleen nodig voor mensen die het echt niet kunnen. En voor mensen die, het, uh, die uh, anderszins uh, ja. zeg maar, grote schulden hebben... Daar kunnen we uh, via de schuldhulpverlening kunnen we daar hele goede zaken mee doen. Ja. En dat is goedkoper? En dat is veel goedkoper en veel beter voor de mensen. Want ze leren vaardigheden om je financiële uh, huishouding goed te regelen. Uh, je leert dat je uit moet komen met je inkomen. Je leert boekhouden een beetje hè, op huishoudniveau... Um, maar er wordt ook een schuldsanering toegepast... en crisisinterventie, zodat je je huis niet uithoeft. Uh, en de drie jaar ben je er vanaf. Hmm. Uw burgemeester en mevrouw Joris Maas... voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG. Um, die was tegen, net als u, tegen de uitbreiding van het speelveld... voor beschermingsbewindvoerders. Is er niet goed onderhandeld? Nou, ik weet niet of het gaat om onderhandelen. Um, nou, kijk, het is wel weer op uw bordje gekomen natuurlijk. Het is wel weer iets waar de gemeente voor opdraait... zonder dat daar uh, enige vergoeding tegenover staat. Een probleem is ook... we hebben maar uh, met alle bezuinigingen die er uh, op ons afkomen... een beperkte hoeveelheid geld voor de bijzondere bijstand. En alles wat je aan deze onnodige onderbeschermingsbewind... Uh, uitbetaald kun je niet besteden aan armoedeondersteuning... van mensen die het echt uh, nodig hebben. En wij zouden dan ook heel graag verder wat onderzoek willen laten doen. Uh, ook bijvoorbeeld door de consumentenautoriteit... in hoeverre er bijvoorbeeld een relatie is tussen grote incassabureaus... Uh, en bureautjes voor uh, beschermingsbewind. Uh, u vermoedt dat er geld, veel geld wegvloeit, uh, hebben we de indruk. Nou, ik, de, ik denk zelf dat het niet in het belang van de burger is om eindeloos onder beschermingsbewind geplaatst te worden. Want je hebt geen zeggenschap over je eigen financiën en je raakt niet van je schulden af. Want er zit geen schuldschaneringstraject bij. Ja. Goed, hartelijk dank voor je uitleg. Wethouder Ineke Smit van Almere. Goedemiddag. Leeuwarden stond gisteravond op zijn kop. Kambuur werd gehuldigd. Straks een reportage. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Ik hoorde het al, politie vermoedt dat het om brandstichting zou kunnen gaan. De brand in Café de Toffe Peer in Sint-Willeboord. Zijn auto tegen het café gebotst. Dan wel, er moedwillig tegenaan gereden. Verslaggever Floyd Arne van Omroep Brabant is daarbij. Uh, Floyd, eerst maar eens over de brand. Is die inmiddels uh, onder controle? Nou, de brand is hier nog aan het blussen. Uh, het is nog te gevaarlijk om, uh, om naar binnen te gaan, om te kijken, om uh, het onderzoek te starten. De brand is niet overgeslagen op andere woningen. Dat leek er even wel op, omdat, uh, omdat het hier heel dicht uh, tegen elkaar gebouwd is. En het café ook nog een, een zaaltje erachter heeft met een discotheek. Uh, er zijn wel uh, uh, daar brandweerlieden naartoe. Er was heel veel rookontwikkeling en er is preventief geblust. Uh, ik heb wel heel veel uh, omwonenden al gesproken. En uh, die zijn geschrokken, die staan huilend buiten in hun kamerjas. Uh, een enkeling die... Uh, die uh, probeert de speedboot die uh, op de oprijlaan uh, stond uh, te redden. Dus uh, die, die trokken ze er nog met, met een paar uh, buurtbewoners vanaf. Uh, men is wel geschrokken hier. Het is nog niet onder controle. En ik ben heel benieuwd naar uh, het onderzoek van de politie. Ja, wij ook. Want uh, er komen inmiddels toch wel wat vreemde verhalen binnen... over dat er opzet in het spel zou kunnen zijn. Want wat hoor jij van mensen in uh, Sint-Villebord? Ja, ik heb er hier een aantal gesproken. En uh, eigenlijk zeggen zij allemaal dat ze het heel onwaarschijnlijk vinden... dat het een ongeluk is. We uh, hebben mensen hier gehoord vannacht op het dak van de discotheek. Dan wel uh, naar een klap uh, buiten gekeken te hebben en, en gezien dat, dat er mensen vertrokken vanuit de richting van het café om de auto heen. Dus dat zijn allemaal signalen die erop duiden dat het inderdaad wel om, uh, om opzet gaat gaat. Maar de politie heeft dat, uh, heeft dat uh, niet bevestigd. Zij gaan daarvan uit. Dus dat is nog even afwachten uh, wat het onderzoek uh, oplevert. Hmm. En is er dan iets met dat café, Floyd? Heb je er iets over gehoord? Met het café zelf? Ja, is er, ja, goed, er is een sprake van een afrekening of hebben ze problemen? Dat heb ik niet, uh, heb ik niet gehoord. Ik, uh, ik weet niet of iedereen uh, zijn bierbollen heeft betaald. Uh, dat denk ik, uh, ik haast wel, maar dat, uh, ja, dat weet ik niet uh, hoe de situatie onder het, onder het café is. Goed. Floyd Aanen van Omroep Brabant dus in Sint-Villeboort bij de brand in Café De Toffe Peer. En van bierbonnen naar Wijnandswaan. Wijnand, hoe is het op de weg vanochtend? Nou, het uh, gaat redelijk goed. De ochtendspits verloopt duidend minder druk dan gebruikelijk. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Maar er is wel goed nieuws voor de A15. Van Rotterdam naar Gorkum staat een lange vide. Tussen Alblasserdam en Knopend Gorkum, 12 kilometer. Maar het was een ongeluk gebeurd. Maar het goede nieuws is dan dat de weg weer vrij is. Dus het gaat wel weer rijden. Na 20 naar Gouda, bij Spaanse Polder. Na een ongeluk nog 5 kilometer. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Kambuur is gisteravond uitbundig gehuldigd in Leeuwarden... na het kampioenschap van de Jupiler League. Iedereen werd in het zonnetje gezet, van de materiaalman... tot en met de trainer Henke de Jong. Dames en heren, ladies and gentlemen... wij beginnen met de huldiging van ons kampioensteam. Ja, gedroomde uitkomst. En nou, uh, Eredivisie. U heeft het eerder meegemaakt. Ja, dat was in 92 al. Hoe was dat? Ja, geweldig. Alle grote clubs komen hier naartoe. Uh, je gaat uh, leuke uitwedstrijden toe. Het is ook goed voor de stad. Leeuwen is toch de hoofdstad, er hoort ook een club bij op het hoogste niveau. En ja, met het kampioenschap hebben ze dat behaald. Nou, hier kan geen marketing tegenop. Spreek voor kampioen, spreek voor kampioen, hé! Hey! Hey! Hey! Spreek voor kampioen, spreek voor kampioen, hé! Hey! Hey! Uh, ja. Burgemeester, uh, mijn naam is Douwe Brouwer. Vandaag vieren wij een geweldig feest. Ja. Het, is, het is fantastisch. Klopt, mensen zelfs Bus. uit Helmond, hè? He. Ja. Uh, Um, nu is mijn vraag uh, het nieuwe stadion. Ja. Het, he, want er zijn ja. sponsoren, ja. er is geld genoeg. Alleen de stad, de wethouder, ja. u houdt dat tegen. Nee, nee, geen sprake van. Nee, het, een stadion kan niet alleen draaien op een voetbalclub. Dus nee, je ja. moet er altijd kantoren bij hebben of winkels of wat dan ook. Wat, wat, dus dat moet. Dus die wat. moeten we vinden. Uiteraad, en en, en je, moet het, je moet het kunnen inpassen, dus in je winkelbestand. Want anders dan ga je winkels uh, de stad uitduwen, omdat het daar moet. Dus dat moeten we zorgvuldig bespreken. Maar natuurlijk, dit is een geweldige impuls voor die discussie. En daar ga ik ook niet voor weglopen. Wat is uw betrokkenheid bij Cambuur en het voetbal? Ik ben supporter al, al jaren uiteraard van Cambuur. Uh, ik heb een zoemkaart. En u dacht van even boter bij de vis? Ja, dit is mijn kans. Vandaar dus uh, mijn verzoek aan de burgemeester. Ja. Denk nog eens even goed over dat bestemmingsplan. Dus, Allemaal onderdeel van de discussie. daar nou, hoeft er geen discussie doen, over te zijn. De, nee, en, en u heeft toen al gezegd... Van, nou, maar, u dacht, uh, in de euforische stemming van dit moment is het een uh, hamerstuk geworden? Het is ook een hamerstuk, want het nieuwe stadion moet er komen. Daar kunnen wij niet langer op wachten. Wat is de dwingende noodzaak om een ander stadion te krijgen? Nou, uh, uh, Je kunt een andere club uh, hier uh, op dit niveau kan je eigenlijk niet ontvangen. Ook met sponsoren. Het is een aanfluiting. Nou, aanvluiting is overdreven. Het is een super stadion, maar we hebben liever een... En de sfeer, en de sfeer is super. Dus, maar willen we doorgroeien dat... en op dit niveau, en waar we nu op acteren... Ja, dan moeten we. Want uh, voor de rest is dat super, hoor. In de binnenstad, dat is, ja, dat is perfect. Sowieso geld, al zouden we nu, vandaag beslissen, we doen het. Dan duurt het nog drie, vier jaar voordat het er klaar kan zijn. En dan, en dan is Cambuur misschien alweer gedegradeerd. Nee, zeg, natuurlijk niet. Absoluut niet. <laughs> ja, absoluut niet. Nee, kijk, natuurlijk niet. Uh, ik zeg het expres, omdat we hebben nu een leiding van de club... die zegt, we geven het geld pas uit als we het hebben. En ze hebben nu een jonge ploeg neergezet die heeft bewezen hoe geweldig ze kunnen spelen. En die, daar zit dus groei in. Dat zijn geen uh, oude mannen die uh, over een top zijn. Maar dit wat zijn jongens die naar de top groeien. Wat de burgemeester zegt ken ik als supporter beamen. Absoluut. Ja, absoluut. Eigenlijk ja. zijn we het wel eens. Burgemeester, ik, mag ik u bedanken? We gaan het samen regelen. Nou. Het komt allemaal wel goed. Burgemeester Fert Kronen van Leeuwarden en de cambuur supporters kunnen het goed vinden met elkaar. Roepen alvast bij de huldiging van de kampioen van de eerste divisie. We gaan luisteren naar Lucy Silvas, een Britse singer-songwriter. Breathing! tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En Marno Remmers heeft het rattenpad inmiddels verlaten... is nu bij de gemeente Nune... om te vragen waarom de gemeente geen geld geeft... voor de bestrijding van de rattenoverlast. Ja, Marno, daar hebben we wel benieuwd naar. Ja, Nune zit in een lastig pakket, want Nune staat onder curatelen. Uh, want ja, financiële problemen hè, in de gemeente een beetje. Ja, dat klopt. We, we hebben ja, een hele grote bouw. Uh, het is maar een hele grote bouw... Uh, verantwoording op ons genomen re, voor de regio. Ja. Uh, dus we hebben heel veel gronden aangekocht. En, uh, ja. Ja, daar daar is het geld in gaan zitten. Ja, daar zitten we nu met, met name met de rente die we moeten betalen... zitten we in onze maag. Ja, dus uh, moeten ze heel erg kijken waar ze wel en geen geld aan, uh, aan geven. Dit is Leon Klasse. Hij is beleidsmedewerker. Onder andere belast met de ongediertebestrijding en ook de en zo. Uh, um, ja, de, de, de bewoners klagen. Ik, overal waar ik het vraag. Ze, oh, ratten, ja... Ja, dat klopt. Wij weten dat er uh, ratten zijn. Er zijn er, voor zover wij weten, minder dan een aantal jaren geleden. Dus we zijn een aantal jaren geleden begonnen met uh, bestrijding... zowel in de openbare ruimte als ook uh, bij de mensen uh, zeg maar in de tuin. Maar dat is gestopt? Dat is, dat is gestopt, Er is inderdaad. geen geld meer voor? Nee, dat klopt. Uh, we wat waren... ben je kwijt aan een rattenbestrijding? Dus 20.000, 30.000 euro? Uh, we hebben een paar jaar geleden 15.000 euro per jaar extra gekregen. Dat waren we aan het afbouwen. En we hebben nu nog maar ja, iets van, van 10.000 euro op jaarbasis om, om uit te geven. Ja, dan kun je dat dus niet meer voor doen. Nou spraken we vanmorgen met Johan van Roy. Johan van Roy houdt zich bezig met alles wat kruipt en sluipt en lastig is. Zoals je het zelf zegt, een ongediertebestrijding, rattenvanger ook. Uh, laten we even luisteren, want hij zegt de gemeente is wel degelijk verantwoordelijk. Het is zo dat in Nederland is zo dat de vervuiler betaalt. Dat wil dus zeggen dat uh, op het moment dat, uh, dat er ratten vanuit uh, gemeentegrond de woning intrekken, dan moet de gemeente... Dus uit het riool of de sloten? Bijvoorbeeld. Dan moet de gemeente dus daar de verantwoordelijkheid in innemen en zeggen van wij moeten de bestrijding doen in de riolering en in de sloten. En als ze bij mij in huis zitten? Dan, dan ben ik zelf verantwoordelijk. Dan ben je zelf verantwoordelijk, ja. Maar dan komen ze van de gemeentegrond af, waarschijnlijk. Ja, als dat aan te tonen is, ja. Maar ja, dat, dat is in hun aan te tonen? Dat is hier op sommige plekken wel aan te tonen, ja. ja, ja. U, u doet niks meer hier? Nee, nee, helemaal niks meer. Nee, dat klopt. Hoe gaat dat eindigen nu als je niks meer doet? Uh, ja, ik verwacht toch wel dat er een keer een rattenplaag ontstaat als er helemaal niks meer gebeurt. Een rattenplaag ligt op de loer, meneer Van Rooy? Meneer ja, Klassen dan. Oh sorry, <laughs> zegt meneer Van Rooy. Ja, meneer Klassen. Ja, uh, ja het, het zou kunnen. Ik kan dan niet uh, zeggen of dat inderdaad gaat gebeuren. En als het de spuug gaat uitloopt, kunt u dan toch weer kijken of er geld is? Dan zullen wij aan de raad moeten rapporteren dat er een probleem is. En dan ja, is het aan de, de gemeenteraad om, om daar een oordeel over te vellen. Nou loopt hij net het mevrouw de honden uit te laten. Mevrouw, we hebben het over de ratten in Nune. En toen zei u meteen ja hoor. Er zat een rat in mijn kelder. Ja? Ja. Wanneer? Uh, nou, dat weet ik niet meer precies. U deed de deur open? Ik trok de kelderdeur open en ik weet niet wie de raad schrok. De rat of ik? <laughs> Is het echt een probleem hier in de gemeente? Nou, omdat ik drie honden heb, denk ik dat ik er zelf daarom ja. geen last meer van heb. Maar die gaan erachteraan? Ja. ja, die voorkomen dat ze bij mij nu op het terrein komen, denk ik. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, de gemeente moet meer doen, de gemeente moet meer doen. Ik kijk hier nou in de... Dank u wel, hoor. We vraag weer verder met Kijk je in de sloot, daar liggen zakken chips. Dat hebben scholieren weggegooid die ze vlakbij een school. Uh, boterhammen die ze niet willen. Ja, dat is natuurlijk ook vraag om ellende. Ja, dat klopt. Uh, en daar is, uh, ja, het zwerfvuil proberen wij ook uh, op te ruimen. Dat, dat, dat, dat, dat loopt gewoon het hele jaar door. Toch mensen dat op te ruimen. Alleen, je kunt niet altijd overal zijn. En, uh, ja, dit periodiek, dit, dit, dit, dit is, kunnen de uh, mensen zelf doen. Ja, niet niks weggooien. Dat scheelt al een hele hoop. Ja. De bruine rat en de zwarte rat Nuenen heeft er genoeg van. Maar ja, Nuenen moet misschien ook uh, iets eerder naar de vuilnisbak lopen. Je kunt zelf ook veel doen in Nunen en ook in andere plaatsen in Nederland. Maino Remmers over de ratten en de rattenvangst. En na half negen dan praten we over Syrië. Want problemen daar beginnen zich nu toch ook wel heel duidelijk te manifesteren. Overal in het midden oosten Blijft u luisteren.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 Dit is Radio 1. Het is half negen, het NOS-journaal. Jan van den Putten, goedemorgen. Goedemorgen in Sint-Willembroort is vanochtend vroeger café in brand gevlogen... nadat een auto tegen de gevel was gereden. De Brabantse politie houdt rekening met opzet. Ooggetuigen in Sint-Willembroort zagen na de botsing twee mannen weglopen. Pas daarna zou de auto in brand zijn gevlogen. Het café wordt als verloren beschouwd.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 De orde van medisch specialisten wil dat patiënten... in het vervolg zelf gaan meebetalen aan een second opinion. Een nieuw onderzoek door een andere arts. Voorzitter De Graven wil minister Schippers voorstellen... op die manier te bezuinigen. Volgens De Graven worden er bij een second opinion... maar zelden nieuwe diagnoses gesteld. In de Amerikaanse staat Ohio zijn drie vrouwen... die ongeveer tien jaar geleden als tiener waren ontvoerd... levend teruggevonden. Ze zaten opgesloten in een huis in Cleveland. De vrouwen zijn nu 23, 27 en 32. De bewoner van het huis en twee broers van hem zijn opgepakt. Een buurman hoorde de vrouwen schreeuwen. Ze zijn in goede gezondheid. PostNL heeft in het eerste kwartaal een netto verlies geleden van 410 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een winst van 633 miljoen. De omzet is in het eerste kwartaal van dit jaar heel licht gestegen. Dat verlies bij PostNL is volledig het gevolg van de forse afschrijving op het belang in TNT-express. In de Filipijnen zijn vier buitenlandse toeristen en een Filipijnse gids omgekomen door een plotselinge vulkaanuitbarsting. Ze maakten deel uit van een groep van twintig toeristen die de nacht op de vulkaan Mayon doorbrachten. De omgekomen toeristen zijn drie Duitsers en een Oostenrijker. Sommige bronnen zeggen dat zij en de lokale gids giftige gassen hebben ingeademd. Anderen melden dat ze door brokken steen zijn geraakt. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl Vanuit het zuidoosten neemt vandaag de bewolking geleidelijk toe... en vanochtend kan in Limburg al een enkele bui vallen. Vanmiddag breidt de bui, geit zich geleidelijk uit. Het kan dan ook omweren en hagelen. Pas in de avond valt ook in het uiterste westen en noorden... een enkele regen- of onweersbui. Er is verder vandaag ook nog vrij geregeld zon en het is vrij warm. Het maximum komt uit tussen 19 en 23 graden. Verder waait een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Kracht 2 tot 4. Vracht wordt het overal weer droog en komen opklaringen voor. Het wordt niet koud, het koelt af naar 10 of 11 graden. Morgen overdag is er eerst nog wat zon, maar later heeft bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd wat regen. Het wordt daarbij nog wel 17 tot 21 graden. Verder waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Op hemelvaartsdag vallen een aantal buien en wordt het een stuk frisser met 15 graden. De verkeersinformatie naar de ANWB-Wijnland-Zwanen-Ochtendspits... die niet zoveel voorstelt. Inderdaad, maar met wel een paar ongelukken... en daardoor toch lokaal veel vertraging. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende, 7 kilometer. Maar de troost is dat de weg wel weer vrij is. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... gaat het geleidelijk aan ook weer wat beter. Tussen Papendrecht en Stiedrecht-Oost... nog 7 kilometer na een aanrijding. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Ook de andere kant op staat nog wat file, maar niet zo heel lang. En de A16 van Brede... ...naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek... ...en de randweg van Dordrecht, 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vier minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Spanning rond Syrië in het Midden-Oosten... ...na aanvallen door Israël... Is er een oplossing mogelijk? Vragen we straks aan Bertus Hendricks. En banken zijn dringend op zoek naar IT'ers. Ja, want die banken hebben steeds vaker te maken met cyberaanvallen. En die IT'ers moeten dat dan voorkomen. Banken hebben er al meer dan 10.000 in dienst. Maar er dreigt een tekort aan goede mensen. En de Rabobank bijvoorbeeld probeert jongeren enthousiast te krijgen via de Xbox. 21 uur 15. De control room krijgt een DDoS-melding. Dit is verdacht. Alarm.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 Um, en wat doet dat met mensen? Kan je op, onder die druk ook acteren? Nou, en dat, is wel, dat zijn andere aspecten die je niet zozeer op een school leert... maar gewoon in de praktijk moet ervaren. Mark Berends hoort u van de Rabobank. En ook andere banken zoeken IT'ers. ING heeft momenteel bijvoorbeeld 17 vacatures. Toenemende spanning in het Midden-Oosten. Niet alleen is er binnen Syrië veel geweld... maar ook de spanning met buurlanden neemt toe... Israël heeft uh, verschillende aanvallen uitgevoerd op doelen binnen Syrië. U kon daar onder meer over horen in het uh, Radio 1 journaal. In het noorden van Israël staan inmiddels de luchtafweerraketten klaar. Zo hoorde u vanochtend. De vrees bestaat dat het conflict zich verder in de regio zal uitbreiden. Midden-Oosten deskundige Bertes Hendricks van instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen, later. Hoe groot is volgens jou de kans dat uh, Syrië terugslaat naar Israël... naar misschien wel Iran nog breder? Nou, ik denk dat voorlopig die kans heel klein is. Uh, Syrië heeft weliswaar uh, met felle retoriek gezegd... dit is een oorlogsdaad en het zal niet ongestraft blijven... en de reactie zal heel pijnlijk zijn. Maar um, ik denk dat het daartoe beperkt blijft, omdat ja, de, de, Syrische, de aanval op Syrië heeft ook wel duidelijk gemaakt. De totale uh, inbalans tussen Syrië en uh, Israël, militair gezien, ze hebben niks kunnen verhinderen. Dus ze weten dat ze eigenlijk Israël niet uh, aankunnen. Hmm. En, en die aanval van Israël op, op doelen in Syrië... is dat nou echt uit angst dat die raket uiteindelijk bij Hezbollah, Hezbollah terechtkomen? Die wapens? Of, of wil Israël ook duidelijk een signaal zetten? Nou ja, dat is eigenlijk het signaal. Uh, en dat hebben ze heel consequent uh, de afgelopen de, tijd gedaan. Uh, eerder in dit jaar, in januari, is er al zo'n aanval geweest. En uh, steeds hebben Israël gezegd... Uh, elke soort wapens wat de regels van het spel wat dus de krachtsverhoudingen uh, ingrijpend kan veranderen... en dat is met name wanneer Hezbollah in Zuid-Libanon zou beschikken... over precisieraketten, zoals die vaartuig, uh, 100, 110 raketten waar we nu sprake... die Tel Aviv kunnen bereiken, die een The grote game precisie hebben... Ja. Uh, dan, uh, ja, dat zullen wij niet toestaan. En uh, tot nu toe heeft men zich daar uh, consequent uh, aan gehouden. En, en tegelijkertijd uh, is het voor uh, Hezbollah... Belangrijk om die wapens uh, te blijven krijgen. Om als een soort afschrikwekkende uh, tegenkracht, die ze dan eventueel hebben, natuurlijk allemaal ook in het kader van een, een mogelijke grotere confrontatie tussen Israël en Iran. Dus ja, dit, zal nog wel even, uh, dit soort spel van uh, Kat en mij zal nog wel even doorgaan. Maar goed, als we kijken naar alle reacties... Uh, Iran veroordeelt de Israëlische luchtaanval, net als, als Rusland... noemt de betrokkenheid van Israël zorgelijk. Uh, langzaamaan, Je noemen al Libanon, waar de wapens naar getransporteerd worden... Uh, raken steeds meer landen betrokken. Uh, is de vrees dan onterecht dat het conflict zich uitbreidt in de regio? Nee, ik denk dat dat al een beetje gaande is. Er is natuurlijk een, een interne strijd in, in, in Syrië. Uh, daar uh, interesseert Israël zich niet voor zolang men dus elkaar bestrijdt. Maar uh, er is natuurlijk de grotere regio, uh, conflict tussen Israël en Iran... En de bondgenoten aan beide kanten. En kijk, die strijd is al langer gaande. Daar zien we ook steeds meer aanwijzingen van. Hezbollah bijvoorbeeld heeft onlangs met de laatste toespraak... van zijn secretaris-generaal Nasrallah al duidelijk gemaakt... dat Hezbollah resoluut zal vechten om het regime... zijn bondgenoot Syrië bij te staan. Er zijn ook steeds meer Hezbollah-strijders... met name in de Sjiitische dorpen aan de Syrische kant van de grens... die sneuvelen. Er zijn steeds meer uh, uh, Iraanse militairen die helpen om de Syriërs eh, om de, de opstand eh, neer te slaan. Dus dat is al gaande en eh, ik denk dat dat alleen maar zich zal uitbreiden... naarmate de, eh, laten we zeggen de, de situatie eh, ernstiger wordt. Hm. Nou is de vraag natuurlijk wat de internationale wereld eh, doet... om dit conflict in te dammen. Laten we het nog maar niet over beëindigend spreken. Eh, maar, maar begint daar nou enige lijn in te komen, Bertus? Nou, eh, tot nu toe heeft met name het Westen en de Verenigde staten zich buitengewoon eh, terughoudend opgesteld... Je ziet nu uh, dat men maakt zich zorgen uh, over het feit dat uh, door de afwezigheid van het Westen... Uh, andere radicale groepen dus meer invloed krijgen. Die al-Nusra en, en andere uh, Al-Qaeda-achtige figuren. Dus men zegt: ja, uh, helemaal niks doen. Uh, dat betekent dat de anderen een vrije spel krijgen. Dus nu wordt er al veel meer dan niet dodelijke hulp gegeven. Nachtzichtapparatuur, uh, humanitaire hulp uh, en, en verbindingsapparatuur. Uh, maar nu uh, begint ook in de Verenigde Staten het hoofd van de, uh, de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Die zegt: nou, we moeten nu misschien ook maar eens. Wapens gaan leveren. Behalve alleen maar training van troepen, bijvoorbeeld in Jordanië. Eh, wat nu ook eh, al gebeurt. Dus je ziet een verschuiving. Uh, om te zorgen dat men toch nog enige greep gaat uh, blijven houden op dit conflict... en om te, uh, om te verhinderen dat uh, eventueel uh, er straks, uh, als het regime zou vallen... en dat leest nog lang niet het geval, blijkt nu, is het nog taai genoeg... maar als het zou vallen dan wil men niet hebben dat daar een soort vacuüm ontstaat. Dus men moet daar ook aanwezig zijn, dan moet men ook bondgenoten hebben ter plekke. En dat betekent dat men die ook moet bewapenen. Ja, zou het niet verstandig zijn om landen als Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije erbij betrokken te krijgen. Dat wil zeggen bij... eventueel gezamenlijk optreden van Amerika. Nou, die zijn er al bij betrokken. In die zin dat er gaan wapenstreferenties... Uh, met steun van Qatar, met steun van Saudi-Arabië. En in Jordanië worden troepen... van het vrije Syrische leger getraind... door de CIA. Dat, mm -hmm. dat is een, een soort publiek uh, geheim. Dus de, de, het conflict is al bezig... zich te internationaliseren. De, de, dat, dat feit dat er dus... Op die plaatselijke interne Syrische oorlog die, die het grotere conflict tussen uh, wat dan heet, uh, zoals Hezbollah en Iran dat noemen, het verzetskamp. Dat bedoelen ze zich het verzet tegen de Israëlische en de Amerikaanse overheersing. En aan de andere kant Israël en zijn bondgenoten. Ja, dat is al een hele tijd bezig. En uh, die Israëlische aanval die past perfect uh, in, in deze uh, tweede strijd, hè, die stroommannenoorlog, zoals de proxy war, zoals dat heet. Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks van uh, instituut Klinger. Albertus, dank je wel. Graag gedaan. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Als we nog een actie bij de beurs van Berlage in Amsterdam... zonder vragen zijn daar zonnepanelen op het historische dak gezet. Straks een reportage. De Russische oppositie heeft weer eens van zich laten horen. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gisteravond op een plein in Moskou. Een plein waar vorig jaar tijdens een demonstratie... tegen de inhuldiging van president Poetin ernstige redden uitbraken. Correspondent Davind Jan Godfra was erbij. Balotneya het Moerasplein. Precies een jaar geleden stonden hier tienduizenden mensen te demonstreren. Dat was de apotheose van een half jaar van protestacties... tegen verkiezingsfraude tegen Vladimir Poetin, die de volgende dag geïnaugureerd zou worden... voor zijn derde termijn als president. Die demonstratie op 6 mei 2012 eindigde in geweld. Tientallen mensen raakten gewond. Honderden werden er gearresteerd. Ja, ik was bang toen, zegt deze mevrouw. Doodsbang. Volgens de autoriteiten was er sprake van een complot vorig jaar. Een poging om de demonstraties van de oppositie te laten uitdraaien op een revolutie. Van de dertig vermeende aanstichters zit een deel al meer dan een half jaar in voorarrest. Anderen hebben huisarrest gekregen. Op één geval na zijn er nog geen processen geweest. Bewijs voor die revolutie is nog nooit geleverd. Ik ga naar alle demonstraties, maar vandaag is een hele speciale dag. Ik was er vorig jaar bij. Daarna ben ik naar de hoorzittingen door de rechtbank geweest van degenen die de rellen zogenaamd veroorzaakt hebben. En ik heb daar geleerd dat al die mensen voor niks vastzitten. Het is heel emotioneel voor me. Het is zo schande. Er zijn zoveel leugens. En op 6 mei 2013, precies een jaar later dus, staat dat moerasplein weer redelijk vol. Ik kan hier vandaan niet overzien of het net zo vol staat als vorig jaar... maar er zijn duizenden en nog eens duizenden mensen hier. Voor mij is het een persoonlijke keuze om de straat op te gaan... Ik vind dat ik hier moet zijn. Ik besef ook wel dat veranderingen nooit snel komen. Maar ik wil wel antwoord kunnen geven als mijn kinderen vragen. Wat heb jij eraan gedaan om te voorkomen dat we in een dictatuur wonen? Ben je thuis voor de tv blijven zitten? Die vraag kan ik met nee beantwoorden. Het was een enorme provocatie door de macht. Toen Poetin in 2000 aan de macht kwam, zag hij een angstige bevolking. Maar de gebeurtenissen van 6 mei vorig jaar hebben bewezen... dat die angst is verdwenen. Dat moet een geweldige teleurstelling zijn voor Poetin. Als je hier zo rondloopt, dan zie je van allerlei politieke groeperingen. Dan loop hier langs een... Zwart-geel-witte vlag van de Russische nationalisten. Een eindje verderop staat een clubje nationaal-democraten... wat dat dan ook precies mogen zijn. Je ziet sociaal-democraten, je ziet liberalen, je ziet socialisten... je ziet communisten. Alles wat Rusland aan politieke stromingen te bieden heeft... en dat is veel, loopt hier rond. En dat maakt ook direct dat er niet een gezamenlijke strategie is. Want ze zijn zo verschrikkelijk verschillend. Dat was David Jan Godfra. En in aansluiting op het verhaal van zo net... met Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal. Um, over Syrië en het Midden-Oosten... op dit moment is minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... Uh, Kerry, aangekomen in Moskou... om te gaan praten met president Poetin daar. Hopen u daar nog eventjes over bij te praten zo dadelijk. Deze informatie dan bij de AWB Wijnands vanochtend spits alweer over het hoogtepunt heen. Ja, inderdaad, want die verliep sowieso niet druk. Op de bekendste knelpunten rond de vier grote steden... ja, daar staan wel files, die krijg je zelfs op zo'n dag niet weg. Maar over het algemeen is het toch een stuk minder druk dan gebruikelijk. Een paar aanrijdingen die verstoorden dat beeld op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij Marhezen bijvoorbeeld. De rijstroken zijn weer vrij, nog wel vier kilometer file. En de A16 van Breda naar Rotterdam voor de randweg van Dordrecht 5. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. 10 minuten voor negen. De beurs van Berlage, maar zoals zei het al even, in Amsterdam heeft sinds vanochtend zonnepanelen. We hadden ze niet om gevraagd, maar het is een cadeautje van Greenpeace. Die de zonnepanelen zonder het te hebben afgesproken op het dak heeft gezet vanochtend. De actiegroep wil hiermee aandacht voor het gebruik van schone energie door het bedrijfsleven. Even na zes uur rijdt er een stinkend, dampend, groot wagentje door de Warmoestraat in Amsterdam. Iets daarvoor rijdt een gehuurde vrachtwagen... Dampende Warentje, dan zitten mensen met uh, oranje hetjes uh, op en lopen er omheen van de dam naar het uh, beursplein. En als het eenmaal het hoekje gemaneuvreerd is, staan ze stil. En daarvoor een vrachtwagen. En uit die vrachtwagen komen opeens klimmers in rode pakken. Gele helmpjes, witte helmpjes. En uh, ze zijn niet tot aan het beursplein gekomen maar tot aan een zijstraatje tussen de Bijenkorf en de beurs. Ja, er is nog iemand geweest die zegt dat het niet mag, toch? De woordvoerder van Greenpeace, Joris Thijssen. De voorkant van het beursgebouw. We moeten nu eerst even zorgen dat we de 20 zonnepanelen veilig boven hebben. En dan hebben ze alle tijd om eens even rustig uh, te bedenken... hoe ze de zonnepanelen aan de voorkant gaan vastmaken... en hoe ze het spandoekje uitvouwen. Ja. De hoogwerker en de vrachtwagen bij elkaar. De hoogwerk is even omhoog geweest om mensen naar boven te brengen. Weer naar beneden gegaan om de zonnepanelen nu te halen. Zullen we een stukje de beursplein oplopen? Nou, voor ons is dit het symbool van de top van het Nederlandse bedrijfsleven. En de top van het Nederlandse bedrijfsleven heeft zich verenigd. De acht uh, grote bedrijven die hebben gezegd... wij willen groene voorlopers zijn. En nu heeft het kabinet gezegd... wij willen een verviervoudiging van schone energie. Dus wij hebben vandaag bedacht... wij gaan die bedrijfsleven vragen... wat vinden jullie nou van die kabinetsdoelstelling? Staan jullie erachter of niet? En dat is heel belangrijk. Als die, als die acht grote bedrijven zeggen... ja, dit is precies de goede doelstelling, we staan er helemaal achter. Dan voelt Rutte zich ook gesterkt om het dan ook heel daadkrachtig uit te gaan voeren. Ja, dat is wat we pro vandaag proberen te bereiken. Er staat een mannetje van de afdeling beveiliging. Mobiele surveillance, die staat te roken. <laughs> Ziet er wel schattig uit. Ja. Kijk de andere kant op ook. <laughs> ja. En dan zo dadelijk moeten dan over het dak heen... Eh, moeten die eh, zonnepanelen eh, gebracht worden. Ze moeten aan de voorkant komen of ook aan de zijkant Nee, aan de voorkant, aan deze kant. Dus links willen we er graag tien en rechts willen we er ook graag tien. En dan een spanning erbij, schone energie nu. Dat jullie het lef hebben om dat te doen, op zo'n mooi oud lijstenen dak. Nou, dat heeft ons ook wel wat hoofdbrekends bezorgd. We hebben tien jaar geleden is zonnepaneeltjes gelegd op het torentje, toen nog van Kok. En dat heeft ze ook natuurlijk helemaal monumentaal en mooi lijstenen. Dus daar hebben we hebben eindeloos op gepuzzeld hoe we dat nou moesten doen op zo'n danige manier dat de zonnepanelen hangen... maar de en dakpannetjes gewoon heel blijven. Dat is toen ook gelukt, dus dat gaat vandaag ook lukken. Maar los van, van die lijnstenen dakpannetjes... ja, zomaar op het dak van, de, van iemand, van een, van een firma klimmen... die statement kun je ook anders maken. Ja, maar ja, dat is niet helemaal des Greenpeace. Dus we houden er wel van om het een beetje met wat drama en, uh, uh, te doen. En dit leek ons dus een mooie plek. Uh, symbool voor het bedrijfsleven. Nou, daar wilden we dit statement maken. De veiligheidsman is nog steeds aan het roken. Maar ondertussen komt dat spandoek te hangen... en staan die twintig zonnepanelen daar... links en rechts op het dak van het beursgebouw. En dan hopen we dat ze het accepteren. En als ze dat niet doen, haal je ze er weer netjes vanaf? Uh, ja, dan moeten, we, dan moeten we even kijken wat er dan precies gaat gebeuren. Maar in principe, als ze het niet willen... ja, we laten ze niet weggooien natuurlijk. Dus dan nemen we ze mee en dan installeren we ze ergens anders... om schone energie op te wekken. Joris Thijssel, campagneleider van Greenpeace. De beurs van Berlage heeft nog niet gereageerd op het cadeautje. Chris Berry dan nu van haar cd van vorig jaar. Marbles heet dat. Chris Berry heet eigenlijk trouwens Christel de Haken. En zij zingt nu Love Trip. Radio en journaal media overzicht. Nou, wel. In Nieuw-Zeeland is een 41-jarige pedofiel veroordeeld tot uh, minste 20 jaar zelfstraf, ten minste 20 jaar. Overschrijft de Nieuw-Zeeland Herald. waren zo'n 60 aanklachten tegen de man, zoals misbruik, poging tot misbruik, opnames maken van misbruik en mensenhandel. Onder zijn slachtoffers waren ook zeer jonge kinderen. Ook na 20 jaar zal de man pas vrijkomen als de autoriteiten ervan overtuigd zijn dat hij geen gevaar meer vormt voor de omgeving. In de zomer gaan telecomproviders experimenteren met regionale roaming. Het doel is dat ze uiteindelijk elkaars bel- en sms-verkeer over kunnen nemen bij storingen. Dat staat in de brief die minister Kamp van Sociale Zaken naar de Kamer heeft gestuurd. Volgens Kamp wordt Nederland een van de weinige landen waar zo'n voorziening dan is. De Gelderlander schrijft over het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbanken in Doetinchem en de Achterhoek. En dat aantal dat blijft maar stijgen. Sinds kerst vorig jaar is het aantal met een derde gestegen. Een alleenstaande kan een beroep doen op de voedselbank als er minder dan 180 euro leefgeld per maand overhoudt. Voor een gezin met twee kinderen ligt de grens op 360 euro. Het Britse Sky News bericht erover dat Queen Elizabeth... voor het eerst sinds 1973 een vergadering van de regeringshoofden... van de gemene best van de Naties overslaat. Prins Charles zou in haar plaats gaan. Volgens de zender is het onbekend waarom de koningin verstek laat gaan. Mogelijk heeft het te maken met haar gezondheid. Of het is haar erom te doen om de weg vrij te maken voor haar zoon... om haar rol bij de vergaderingen over te nemen op de lange termijn. Over de drie vrouwen die levend terug zijn gevonden nadat ze tien jaar vermist waren... hoort u zo dadelijk meer in onze uitzending Het radio -in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 En jullie zijn onlangs overgestapt op Microsoft Office 365. Ja. Waarom? Eigenlijk uh, was de keuze een nieuwe server of een andere oplossing. En uh, dat is de andere oplossing geworden. En dat is uh, Office 365. En hoe bevalt het? Het bevalt goed. We uh, weten dat onze data gewoon uh, netjes in de cloud staat opgeslagen. En uh, we kunnen op allerlei uh, mogelijke manieren erbij. Dus uh, zowel thuis als onderweg. Kun je zeggen dat je